Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft gereageerd op het overlijden van Peter Erde Vries. Dit is het bericht waarvan we als Nederland hoopten dat we het niet zouden krijgen. Begin van de middag werd bekend dat Peter Erde Vries is overleden. Hij was 64. Vorige week werd er een aanslag op hem gepleegd op straat in Amsterdam. Mijn gedachten gaan allereerst uit naar. Zijn familie, zijn vrienden, zijn naasten, zijn collega's. Die dit vreselijke feit ook hebben moeten verwerken. Rutte zei ook dat Peter R. de Vries de zaken waar hij aan begon nooit meer losliet. En dat motiveert de mensen die nu met zijn zaak bezig zijn. Ik weet dat politie, ook mijn ministerie, iedereen die daarbij betrokken is... ...enorm gedreven zijn om de onderste steen alle feiten boven tafel te krijgen. En ervoor te zorgen dat deze laffe daad niet onbestraft blijft. Vandaag al worden delen van Roermond ontruimd. Dat heeft te maken met de wateroverlast in Limburg. Het water uit de rivieren komt al snel heel hoog te staan. Vanaf ongeveer nu wordt er bij de mensen aangebeld om ze te vragen hun huis uit te gaan... Iets verder naar het zuiden is de overlast nu al enorm. In Valkenburg bijvoorbeeld is de gul overgelopen en kolkt het water door de straten. Het kabinet heeft vanavond crisisoverleg en koning Willem-Alexander is onderweg naar Limburg om mensen te ondersteunen. De coronacijfers van vandaag zijn opnieuw hoog. Het RIVM meldt 11.064 nieuwe besmettingen, ruim 600 meer dan gisteren. Op de Europese coronakaart staat Nederland sinds vandaag op rood. Het is onduidelijk wat dat betekent voor je vakantie. Andere landen mogen zelf bepalen wat ze doen. Of ze bijvoorbeeld Nederlandse reizigers weren of in quarantaine plaatsen. Of dat ze juist helemaal niets doen. En dan nog het weer. De laatste buien trekken via het zuiden ons land uit. Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. In Zuid-Limburg wel weer regen. Morgen droog en zonnig tussen de 20 en 24 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is nog steeds heel veel vertraging voor het verkeer rond Haarlem en IJmuiden. door de afsluiting van de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar is de weg dicht. tussen de knooppunten Velzen en Beverwijk. Omrijden kan nu wel door de Velzertunnel. over de A22. Er staat ook een kijkersfile richting Amstelveen. En dus op veel omliggende wegen. staat het verkeer door dit ongeluk nog helemaal vast. En dat is al sinds begin van de middag. Hoe lang het nog gaat duren voor de A9 wordt vrijgegeven, dat is nog niet bekend. Er staat nu ook een hele lange. Viele bij Amsterdam op de A5 vanuit Hoofddorp. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10... heb je bijna een uur vertraging, want op de A10 is een ongeluk gebeurd. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je een kwartier op onthoud en daar staat het vast tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon. Zee. Zandvoort. Een z zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Zandvoort draait door. Zaterdagochtend. Als hij daar loopt. Mijn kleine jongen. Wordt ie dan gewoon Kleine jongens die gedragen zich als proef, Willen kosten wat het kost Niemand naar de voor de toren Sta met die achter en gedragen zich als log En dat maakt die jongens prof Niemand hadden voor de toren Laat die kompies niet hangen jongens, zet een beetje druk Ga die bal zelf halen en zak maar iets terug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 mijn grote broer is trots op jou. Doe doe doe doe Kleine jongens vliegen, dragen zich als drog. Willen kosten waar het kost, limonade voor de toom. Slaan, vriede achterregen, dragen zich als toch. En nogmaals die jongens vliegen, limonade voor de toom. be, yeah, with some work and ten years or so, you could be sitting here just like me, yeah. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. Oh, oh, rompemos. Oh, The oh, yeah, yeah. We got each other's extremo, baby. This is the real of the night. Toda la noche rompemos. Oh, Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. So Nah, sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Uh, lo que se ve no, no se, se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa? Ja. Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la pan no me la tumba. Jacuna uh. matata como Timón Pumba. Voy pa leyenda así que dale zumba. Los dejo ciegos con la vibra que me alumbra. Jeras hey, pa la tumba, nosotros pa la rumba. This, this is the I be more. To to baby. This the, the nice like fuego. We're oh, about to spin a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the real To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 Let me go, they man, they ma rush me Just a way for a pretty boy, I want to love me I'm meet them love Yes, I meet them love Show them no me sweet and me sexy Everyone me go, miss me, me, if I'm ready I meet them love Move me, move me, shine, fire, when you want you want to want to want to want to want make want to want to want to want to want to want to want to want to want to want to want to want to want want to want to want to want to want to want me friend to want my name want to want me me. want to Miss you more when I'm away. But we're not working. De zon schijnt! Het station met patent op de zon. CFM 24 uur per dag. Hete zomerhits. 1, 2, 3, 4. offenders of the that Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft net mondeling gereageerd op het overlijden van Peter R. de Vries. Heel Nederland is diep geraakt, zei Rutte. Hij zei verder te hopen dat deze laffe daad niet onbestraft blijft. Rutte wilde niks zeggen over de beveiliging van de Vries. De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Een deel van Roermond wordt vanavond geëvacueerd vanwege overstromingsgevaar. Het gaat om woonwijken bij de sterk tegen Hambeek. Een deel van het demissionair kabinet komt straks bijeen voor een crisisberaad over de situatie in Limburg. De gevolgen van de overstromingen zijn in Duitsland nog groter. Daar overleden minstens 42 mensen. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen wordt het bijna overal droog, breekt de zon door en wordt het met 20 tot 24 graden iets warmer. Yeah, yeah.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 How many miles that you've got left to go Radio in het Zand. Dit is ZFM Zandvoort. 1, 2, one, two, 3, Yoga, la camisa es como la dieta keto. por si me controlo y me quedo quieto, que quiero comerte todo eso completo, desde culo me volví un teco Nigro, Doji, trola, Ochi, Pesa no se le había un tragi, ya yo le dicto la paz. Ma que me pueda llevar me pones mal a me. Much more from the heart Forever trusting who you are